Wij beginnen de zogerles 224 Op de pagina KUV tet. bovenaan stond het KUV MemTed, we hebben dat vorige keer gezegd, dat is, moet je het Mem veranderen in Samig, dan wordt het 169. Hasulam, de linkerkolom, de regel 18. De taal van zoger, het is, uh, het is even wennen aan deze taal. De manier waarop de zoger dat presenteert, met zoveel beelden, verschillende beelden die de zoger bij ons oproept, zoals het hier bijvoorbeeld over de hand die kraait, vroeg in de ochtend en daarmee begint ver, wordt, als het ware verkondigt hij het uh, begin worden, het begin de wording van de dag de, het moment van de half uh, nacht dat de nacht middernacht in het heelal begint en dan natuurlijk op elke plek is het anders hier op aarde omdat verschillende tijdszones zoals we dat uh, kennen, die kennen hier. Allerlei beelden die, die steeds uit verschillende invalshoeken uh, volgens de zorgen, uh, kunnen ons bewerken. Uh, verschillende ...lagen van onze innerlijk. En we weten dat zowel hier op aarde als, de, als boven zijn vergelijkbare structuren. Zo beneden, zo boven. Kunnen we van wat het beneden is, kunnen we leren wat boven is, enzovoort. Dus wat hij ons vertelde over eh, het kraaien van de hanen hier op aarde. Natuurlijk heeft het niets te maken met gewone kraaien van de hanen, hoewel, hier op aarde heeft het toch wel een speciale... ook fysiek, als we zien de kraaien, hoe ze kraaien, ochtends vroeg, euh, zeer, zeer vroeg beginnen ze, en dat is in de regels zoals wat hij ons vertelt, dat het... Dat het uh, aan die kraaien, aan die, aan, die, aan die hanen eigenlijk, is een zeker uh, gevoel gegeven van boven om dat verkondigen dat de, het moment is om op te staan, om te gaan de Torah leren, omdat er is een catering in, uh, deze Malgoed. Die Malgoed die twee punten ke kent. Herinner je je nog? Malgoed die twee punten kent. De eerste punt en de tweede punt. De eerste punt van de Malgoed. Is de punt vanaf het vallen van de nacht. S'avonds. Tot de middernacht. Ja, tot de middernacht. Dat is de eerste punt. De punt van, waar, waar, van de Malgoed. Die. Um, uh, eigenlijk. Gewerot zijn. En die dan. Ook, ook uh, uh, waar beter is om te slapen. Want de krachten van Dien zijn zeer overheersend. Ook de klipoot die dan op dat moment zeer, zich manifesteren, zeer krachtig. En dan in deze tijd, daarom ook kabbalisten, mensen die. Mensen dus die ...steeds streven er naartoe om permanent in contact te blijven... ...te communiceren met de krachten van het heelal. Op die manier om zichzelf in overeenstemming te brengen met het licht... ...om het eeuwige leven te, te uh, bemachtigen, te leven in het eeuwige ritme. Dat zij, dat zij deden dat dat zij uh, stonden op, s'nachts, dus juist in, dat zij vroeger naar bed gingen. Allemaal hadden zij deze gewoonte, om vroeg naar bed te gaan, wanneer het even donker wordt, dan gingen zij al slapen. In onze tijd is het uh, een minuut of acht, of negen, gingen zij al slapen. Maar dan, bij het kraaien van de eerste hanen die dus gingen kraaien, stonden ze op en dan gingen ze niet meer naar bed. De regel 18, de linker kolom, de regel 18, Hassulam. We gingen bij het shatar kore, azhuhatsot, 19, laila Mamas En zie hier. In the state, when de tijd wanneer de kraan, nee, wanneer de haan kraait, dan is het dat werkelijk de middernacht. 19. wehu hoe, Soda Katuw, et Hama O 20, Lemam Shelet hayon wa het amaora katanamam scheelt alayla 21 gule en dat is het geheim van zoals het gezegd werd in de torah in het in de brie sheet het scheppen van de wereld dat eh uh, heeft gemaakt de eh uh, elokim heeft gemaakt et et gadol de groot, het grote licht of uh, hemels licht om te heersen over een dag, over de dag, en een kleine hemelslicht, om te heersen over de nacht, enzovoort. Omdat, oh, s'nachts heerst deze, dit uh, hemelslicht, oftewel, malgoed, de geven licht, ja, de, overdag en over nacht, s'nachts, en s'nachts, uh, bij de hemellichten geven licht, de zon, overdag en de maan, s'nachts. En op deze wijze, materieel hier op aarde, manifesteert zich eigenlijk de kracht van Zeyrampin en Malgoed. Ook in de fysieke wereld. 21. Nouden punt. Ki hashkina twintig. Niet mata basota maora katan, weet lapsha, twintig, baklipot, basoda katuwe veragleha, jordot, mawet, vierën twintig. De Ilana de tov, verra zachibar nasch, ha tov, vijfën twintig. Ha-ra-punt. Ki ha want de hele geschina, 22, niet mat had, oftewel de mal goed, werd, heeft zich verkleind, zoals, eh, uh, het, het, zoals het in het geheim, zoals het gezegd werd over dat, uh, kleine hemellicht, weet lapshaba klippot en heeft zich laten in beden in de klippot. Basoda, die op zolder geschrifte staat, veraglee in de missle in de spreuken van Salomo. En haar voeten, haar benen, haar voeten die dalen af naar de dood, want de voor de malgoed van de absolute zijn de wereld in en briezer en asia is net als dood want daar zit nog wel al klipot en dat is haar verkleining van de van de malgoed 24 de heino Ilana de tovera dat wil zeggen zij is geworden tot zij is de boom van goed en kwaad en hoe dat manifesteert zich bij de mens, zage barnaz, als een mens dat waardig wordt, dan, he, dan is het goed, dan zij de mal goed, uh, komt in zijn ervaring, als, als het goede, 25, en als hij dat, als we en als zij niet waardig wordt, dan manifesteert zij zich als ra, als kwaad. 26. 26. Harei ba bet palgi. Dubbele punt. Tov ova ra. De heino, 27. Parga, agibas, ou parga de Zagiba, of Parga de Lozagiba. Dus, wij zien wel, dat die twee kanten zijn, daar bij die mal goed, dan zegt hij, dus, uh, hij zegt ons, zie dus, dat zij heeft twee helften, dubbele punt, het goede, en het kwade. Ja, hij nu dat wil zeggen, Parga de Lozagiba, de helft van uh, als men dat waardig wordt, dat is een goede. En opaal de de lozachiba en de helft van dat men dat niet waar als men niet dat niet waardig wordt, dan ontvangt men dan uh, als het ware kwaad van haar. Natuurlijk is alles in de ervaringen, in de waarnemingen van de mens. 27. Nadepunt. Ulvi 28. Gam. Memshalta, shi halaila. Nechle reha 29. Gam kelle bet pargen. Sche de laila rishon, hu. 30 mifhinat lozachivara ivera. Basoda katufte, shet hoshech laila. Botjer mosk toja ir. Dus die twee punten van hem al goed. En dan, daarom, zegt hij, Gaag, en daarom, 28, kam in mijn shalta, ook haar macht, welke, haar, welke is nacht, want zij heerst in de nacht, is verdeeld in twee, in, is ver, verdeeld in twee delen, eveneens, in twee helften, net zoals, uh, wat we hebben geleerd over uh, als men dat verdient, dan, men, dan uh, manifesteert zich de helft, de goede helft als het ware van de al goed, en anders, anders uh, het kwade zo is het ook over die overeenkomstig ook de nacht is de sfeer van haar heerschappij, dat is nacht, ook wordt ingedeeld in twee, in twee helften Shepalga de Laila Rishon, hoe Mifchinat lo. Dat de eerste, let op erg belangrijk, dat de eerste helft van de nacht is, manifesteert zich van het aspect van lozachi. vera, Van dat men niet waardig wordt en. Als men niet waardig wordt en dat is kwaad. Hoe dan ook, wat de mens ook doet, dan betekent, dan is het altijd zo dat. De eerste helft van de nacht is eigenlijk ähm, kwaad, omdat het manifesteert zich als äh, dienem en klipot. Basoda zoals het geschreven staat in het Helium in de psalmen, de duisternis versterkte zich. En er werd nacht. Daarin, oftewel in de nacht, daarin, Tjermoz, Kol, ja hier, daarin werd, dus in de nacht, wemelt al het wilde en kruipende van het bos. Ja, wat is dan, wat wemelt dan in, in de nacht? Welke wilde en kruipende, dat zijn allemaal die kripot die s'nachts, uh, uh, die in de eerste helft van de nacht zeer actief zijn. En daarom hebben we ook geleerd dat beter, dat weet dat niet doen, dat is iets anders, dat we maar dat weet altijd moeten we wel weten dat het zo is. Probeer dus geen. Uh, Beslissingen nemen, geen uh, in de tijd van ja, de eerste, de eerste helft van de nacht, probeer dus geen geen uh, belangrijke beslissingen nemen probeer ook niet het leven zien, oh het leven is dit of het leven is dat, op die momenten dus vanaf het vallen van de avond, vanaf uh, eigenlijk vanaf de schemering, wanneer de schemering begint, vanaf dat moment probeer uh, gelaten zijn en niet vechten met de klipot uh, of proberen dan iets beslissen of problemen te slechten met je partner wat er ook mag zijn. Wacht maar tot de, na de middernacht of in de ochtend, vroeg in de ochtend. Dan kan je dat wel doen, kan je dat rustig aan. Je zal zien dat het effect zal sorteren, maar niet s'avonds. Ook wat je ook doet. Probeer dan s'avonds dat niet te doen. Want daar zijn juist de klipot zeer actief. En die kunnen jouw parten spelen in alle berekeningen die je maakt. Dus je mag wel natuurlijk berekeningen maken. Want als je nodig morgen, voor, voor, voor, volgende dag heeft iets. Voor, voor business, voor wat dan ook wat je doet. Maar weet dat je moet wel dat ochtends goed nog nakijken. Goed nakijken. Uh, in... In, bij de juiste, in de juiste momenten, dus daar in de tweede of in het tweede gedeelte, tweede, in de, de tweede helft van de nacht of de dag, de vochtend daarop, dat moet je dan verifiëren of het allemaal klopt, wat jij in die moeilijke tijd van een avond, de eerste helft van de nacht, wat je hebt allemaal bedacht of uh, scheen. ...wat aan jou schijnt... ...schijnt te zijn... ...dat jij het een zekere oplossing... ...voor iets hebt gevonden... ...altijd opletten, want... ...dan weet je niet waarom dan... ...waarom zo... Uh, ...moeilijk... Uh, ...moeilijk zo... ...voor jou dat uitpakt... ...dan moet je weten dat het niet alleen aan jou ligt... ...maar het is wel... ...zo'n periode in het helaal... ...altijd zo... s'avonds als het donker is. Uh, de eerste helft van de nacht. De volgende pagina. Kuf 170, Hasulam. De rechterkolom, de eerste regel. Opalga de Layla haschnia, hoe Mifinaat zagen we het of, en de tweede helft van de nacht, dat is, die is van, van het aspect, zagen we het of, dat als iemand waardig is, dan is het goed, dan ontvangt hij het goede. Dus dan is het ook op dat moment, vanaf dus de helft van de nacht en verder, is het, manifesteert zich maar goed, als, uh, ...van haar goede kant... ...aan de mens. Twee, de regel twee. Natuurlijk... Men ...de mens, mens moet iets ervoor doen. Het is niet automatisch dat het... ...het is wel een gunstig moment... ...maar of wij een moment nemen of niet... ...dat is uh, aan ons. Maar het is wel een gunstig moment. Daar is belangrijk... ...kijk, dat is ook belangrijk... Uh, uh, ...iets wat zeer belangrijk is... ...ook om... ...te weten de timing... Ja? Ook de timing is bijzonder belangrijk om te weten wanneer moet ik dingen doen. En wanneer moet ik liever dingen laten liggen. Dat is ook wat we leren in de, in de zoger in de kabbal. Natuurlijk zeggen we aan de ene kant dat er geen goede tijden, geen slechte tijden zijn. Ja? Alles zit in de mens. Betekent, betekent de, dat, alleen, dat alleen wel gaat op, alleen. In aanzien van het uh, uh, vrije keuze maken. Dat wel. Voor vrije keuze maken hebben we geen, kennen we geen goede tijden, slechte tijden. Waarom niet? Omdat slecht, zelfs een slechte tijd, zoals we zouden kunnen zeggen, bijvoorbeeld niet slecht, maar ik bedoel uh, aan de tijd van uh, de eerste helft van de nacht, bijvoorbeeld, dat kan slecht uitpakken. Ja, maar. Vooropgesteld dat, jij, vooropgesteld dat jij waakt daarover, dat jij zelf goede keuzes maakt, is er geen slechte tijd. Op zichzelf genomen, ja, of niet. Ten aanzien van jou, Kilim, is geen slechte tijd. Dat het wel in de wereld manifesteert zichzelf in de eerste helft van de nacht. Eh, klipoot en dan de krachten van dien, het is zwaar, het is moeilijk. Daar moet ik wel. ...rekening mee houden en waken en niet... ...en, en niet uh, mee laten verleden door deze periode van de nacht. He? Er komt een oorlog bijvoorbeeld, nou, er komt een oorlog... ...Duitsers, ja... Uh, NSB, de ene die gaat in het woord NSB'er, en de andere niet. Vrijelijk. Ja, maar het was oorlog. ja, en dan ging ik, ik werd in NSB'er, want ja, ja, omdat ja, het is uh, zo, is, het was de, de situatie was zo. <laughs> de situatie was wel een beetje link, oké, okay. maar betekent niet dat jij geen vrije keuze heeft. Dat is even goed in te zien, dat er geen, er zijn geen goede tijden, geen slechte tijden, alles is, uh, in onze handen, om te doen, wat er ook is, welke tijd er ook is, aan jou is de keuze, om mee te doen, om niet mee te doen, of niet mee te doen, dat is, good. de rechterkolom, de regel 2. En de is: De detov nasa de 3 tot de toegang tot de toegang tot de toegang tot de toegang tot de bina. tot de toegang tot de ima de we had een zes, zeshetoch, amalchud, nasadink, adoş, misitra, ditov. Zeven, bli, ara, klal. Het laatste woord, het derde woord, woord, woord van de regel, zeven, de eerste letter is geen bet, maar kaf. Klal wordt het, en niet be bet, bet, lam lamet. Goed opletten, Wat jullie ons nu zegt, wat? Waarom is dat? Wat betekent dat? Hoe oh, manifesteert zichzelf de Malchut? Uh, waarom is ze goed uh, in de tweede helft van de nacht? Let op. We nemen hier twee. Had je kunnen rissen, de palga de tof, de eerste correctie van de goede helft van de Malchut. Na sa, Banu Kudata zo de laila mamash. Word tot stand gebracht, op de punt, van de daadwerkelijk op de punt, van de middernacht. Kijk wat hij zegt ons. Juist op dat, op dat puntje, van dat, wanneer de middernacht begint, in het heel van het heelal. Ki as, waarom? Waarom dan pas? Waarom dan? met aas, me allemaal goed, het amalgoed, van dan de benana, want dan ontvangt de mal goed. De kool de stem van de bina. De hainu dat wil zeggen. Sheha malchut olada. De malchut steegt op. De regel 5. We het en wordt verzoet binnen de malchut van de ima. binnen de malchut van de ima. De malchut van de ima is... Is... Is... Um, uh, hij heeft ook een andere naam, wel goed van de I, maar heet, van de Bina, heet uh, Leia. Dus boven de gesee van de Zerenpien, maar het is ook wat, uh, we zullen dat allemaal zien. Dus de eerste helft, in de eerste helft is het Rachel, ja, Rachel in de nacht steegt op naar de Leia, naar Leia. Maar dat is even tussendoor, wij spreken niet daarover, dat, maar even tussendoor dat jij het begrijpt hoe dat... Ziet. Dus, de malgoed steekt op, dan en verzoet wordt binnen de malgoed van de ima, want de malgoed van de ima is toch wel malgoed, is toch wel ima, het is, uh, is bina, het is wel dien, maar het is wel dien van de bina, het is... Uh, we haden, zodat malchut naast een kadosh en de dien, let op de dien die in de malchut is, wordt de hele gedien, let op de hele gedien. van de kant van het goede, absoluut zonder kwaad. Duidelijk? Waarom? Omdat kijk, malchut, ja malchut, kijk, mal, kijk naar de malchut, goed, malchut goed heeft ook mal goed, ja of niet. Malchut op haar eigen plaats, die heeft dien, die is dichter bij de klipot. Ja, onder de Malchut zit de klipot, ja of niet? Maar als de Malchut steekt op naar de Malchut van de mal van naar de Malchut van de Bina. Malchut van de Bina is toch wel Bina, ja of niet? Elke deel, alle tien sferot van, van de Bina zijn Bina. Dus Malchut als de Malchut steekt naar de Malchut, Malchut eigen, eigen Malchut, Malchut dus zelf stijgt op naar de malgoed van de Bina. Dan wordt zij, net zoals malgoed van de Bina, dan betekent dat zij, als malgoed zijnde, dan heeft zij dien. Ja, of niet? Malgoed is dien, gestrengheid. Maar dat is wel een heilige gestrengheid, omdat die verbonden is met de Bina. Nou, dat is wat, hij, wat gebeurt in de middernacht. En natuurlijk moet je natuurlijk daar ingestemd zijn. Je moet weten hoe uh, te ervaren. Dat, stap voor stap. En, uh, en natuurlijk moeten we ook de krachten hebben om dat in, in werkelijkheid te doen. Maar dat wil niet zeggen wat wij leren hier. Wij leren naar krachten. Uh, afgezien van wat wij doen. Of wie man dat doet of wie man dat niet doet. Uh, als wij dat leren dan betekent dat wij ook dat al zekere maakt deze correctie doen. Wanneer wij de zogar leren, dan is ook een soort correctie, een zekere correctie plaatsvindt bij ons. Zeven nadepunt. Wa piroshu shadina azeno felvishura acht ale sitra achravouna sarahamim ale isrei. Hij wil betekenen dat dat het woord de heilige din. Ja, hij zegt, de betekenen wa piroshu en het het gaat erom, de, de betekenis daarvan is, dat deze dien, die die valt erop, en rust, op de rust, over de citra agra, boven de citra agra, en die wordt, die dan verandert, de citra agra dan, in de rachamim, in de barmhartigheid, voor, op, barmhartigheid, over Israël. Right? Dus over degene die wen wensen uh, barmhartigheid te ontvangen. Dat is Israël in de mens. De regel 10. Ovazeta wien, of Bazogar, de regel 11. Mevater, Palga, Laila shalgova de muda 12 de ihs napik, na bahai u bitesh tarngola de ikrei der tin gever kegav de gevera chraila a ale fertin hitshak hu sot bina eigodi sehtos u vazeta vinan der meibozalei begrepen wat geschreven staat in de zohar in het hoofdstuk Shalach, de regel 11. En in het Aramees natuurlijk. Met water, paal, galaila, na de helft van de nacht. aan de de de Yitzchak, een vlam uh, van, van de kolom van Yitzchak een vlammenkolom, een kolom van vlam, van Jitschak, dat is dan de Binaas, zoals we het weten. Twaalf. Na pikul me op of de Gwora, kan we wel zeggen, in aan de linkerkant is Jitschak. Dus, na de middernacht, na de helft van de nacht, eh, uh, uh, daalt af de vuurkolom van Jitschak, u walek Bahai en slaat, let op, slaat tegen die gol, tegen die uh, Haan. Welke Haan heet Gever? Heet een Gever betekent uh, held, kracht, krachtdadig. Van het woord gever van het woord Gwora. Ge die gaven dan net zoals de krachtdadige Gwora, oftewel een krachtdadige, zo'n kracht uh, van de Gwora, de andere doet dat, die boven haar is. Dus de hogere gever, zo'n kracht van de Gwora, die slaat dan. Tegen die lagere die han heet. Itshak, hoesot, bina, itshak, et dat is bina. 14. We na de punt, we shall hoe de amoe da de Itshak. 15. din, shalla bina. Let op. En de vuurkolom. Furkolom van Yitzchak, that is the din van de Bina. Yeah, why is it Furkolom? That is the din van de Bina. Fifteen. Vamalach Gavriel, Nikra, Sestin, Tarn Golia de Hainu, Gevr, Shromez Almidat Kvura, Seventeen, Shuhuamishamesh. Le gever ila a miné. Shehu achtin hamal at silut. Sot hamal or akatan. Kijk wel eens verbonden is naar niveaus. Een hogere gever, een lagere gever, oftewel een hogere gever, een lagere gever. Vijftien, we hamalig Gabriel en de engel Gabriel. Men, men zegt het wel Gabriel, maar het is Gabriel. Men, en de, de... Engel, Gabriel... Nikra heet... Uh, Tarnkola heet... De Han, de Han... Dat wil zeggen... Gever, dat wil zeggen die... Krachtdadige Gever... Gwura... Daarom, daarom hebben we dat... In de naam ja, Gavriel zit het Gever. Gavriel, is Gwura Gvora in zijn naam. In de linkerlijn. Shiramez al midata Gwura. Dat dat welke naam Gever zinspeelt op de eigenschap van Gvora 17. Shehuagme Die dient aan de hoge Gvora Aan de hoge Gever. Aan de hoge kracht van de Gever. Aan de kracht die hoger is dan hem. Die Gavrie, Gabriel, dus de, die, die, die Engel Gabriel, die dient een hogere Gwara dan hem. Wie is die hogere Gwara? Dat is de malchut van de Absoluut, de regel 18. Soda ma ora de het hemels, dat kleine hemelslicht. Kijk nou welke, welke subordinatie dat de, de, we weten dat de, de engelen zijn in de wereld in, ja, in Bia dat de engel, engel Gavriel die aan de linkerkant is in de wereld in Bia dit is Gwora eigenlijk maar die dan verbonden ook weer is ook wel dient de hogere Gwora de hogere Gwora is de Malchut van de Absolute. natuurlijk Malchut heeft twee punten, ja de rech, rechterpunt, en de linkerpunt. En de linkerpunt is natuurlijk de Gwora van de Malchut. Waarom er schadien de Bina bij Tesh, de Knafaym de Gabriel, 20, de Bina, de Malchut, de as de Aas, de Aria, de Hakol de Bina, de geweldige, weet het, zeg het, beelden die hij ons, bij ons oproept. Ik had het ook wel eens de, dat verhaal iets op een andere manier ergens uh, geleerd in de traditionele Torah in, in zo'n vorm van midrash, allegorische vertelling. Maar zonder Kabbalah is het, blijft het een vorm van een eh, uh, net als een, uh, fabeltje. Je kan het niet begrijpen. Je moet het wel natuurlijk aannemen, maar het is, het is, uh, je kan het niet plaatsen. Okay. Waarom en hij zegt, de zoger zegt, 19, nee, Shadin de Bina, de din van de Bina. Bites, God, uh, slaat onder de vleugels van de Gabriël. onder de vleugels van de Gabriel. En de vleugels weten we dat het zes onderste ze twintig. We nemen ze het Malchut, goed, en het blijkt dus dat de Malchut ontvangt dan, door, daardoor, door hem, daardoor ontvangt de kool van de Bina, de stem van de Bina, dat is de hele correctie wat plaatsvindt in de middernacht, precies op dat punt van de, punt van de middernacht. Het is net als zo uh, so wat hij ons over 21 we zes we zes she we omer dan het een wav sheen. ik zou ik denk dat het de letter wav zou ik wegdoon in het derde woord afkorting een uh, scham moet het zijn een apostrof shin u bashaat in twitter de igu kary kary coltran galin coltran golin de high alma kary venafik mine 24 lonta god gadafi hu ve karan shabasha 25 maschwia Kol habina legever laa dehainu zesentwintig hamalchut lemalchut inay az yotzad asal hevet mi gavriel 27 Umatil lecholat arn goliim shelo la mase shem pchinat achtentwintig hadinim shabhalal aulamase vikolam korim rak 29 bahay kol haminatek, bamidat harachamim, mibina. Kijk wat die zegt ons. Uh, de regel 21, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn, lees daar, daar in het, ot resh samig, het. Dus, dat is wat we hebben net geleerd, in, in de regel, 10, dan heeft je gezegd, over, gaf die onze referentie van Shalach van het hoofdstuk daar en daar was een pagina hier en daar in de regel 11 het eerste woord dat is dan afkorting pagina od, sorry, od, od res samig zijn oftewel od 267 en, en hier zegt hij het is verderop verder in de od res samig g 267 68, daar wordt het gezegd. Over en op het moment wanneer hij kraait, deze, deze uh, Tarnegol, deze Haan, deze Gabriel, deze uh, Engel, die men, die men ook uh, tarnegol noemt, die men ook Haan noemt. Kol, taranagolin, de Hij Alme, alle, dan kraaien alle hanen van deze wereld. 23. Wen hap ik meine en dan komt van hem uit de, het vuurvlam, uh, een ander vuurvlam, en die uh, komt op hen, onder hun vleugels, onder de vleugels van die, van die uh, hanen, ook in onze wereld, dat onder hun vleugels komt zo'n, klapt het, het in hen, dat ze, wat ze, dat, dan, dan zij, zo'n zo slag, weet je. En dan zij kraaien, en dan, je ziet het wel, dat zij kraaien, ze kraaien niet zomaar de hanen hier ook, maar dat zij ook de vleugels omhoog doen, ja. Vluchten met hun vleugels. dat is wat hij ons vertelt. Dat komt uit het geestelijke van dat van, van, de, van wat het uh, in, van die uh, engel Gabriel. Uh, en hij had ons uitleggen dat op het moment dat Gabriel, Kol, wanneer de wanneer die engel Gabriel, doet uh, voorziet van een, de stem doet, horen, laat horen de stem van de bina le gewer la a aan de hoge gever. dus aan de hoge gewer, oftewel aan de mal goed dus de voorziet mal goed van de stem van de bina zie, van beneden wordt het gedaan, hoe kan je dat, hoe kan dan? Hoe kan dan, Gabriel die lager is dan de, de Mahud van de Bina? Hij, hij bedoelt dan niet de Mahoed hij bedoelt dan de die, die opsteegt als man. Dat die voorziet hij dan door, altijd we zeggen dat wij de lageren die dragen bij aan de hogere. Door de man draagt het bij aan de hogere. Dus ook die door die door het leren van het door op dat moment, wanneer dus de Torah geleerden s'nachts te geruchtvaardigen, wanneer zij dit moment wakker zijn, op dat moment, ja, op dat moment, dat keerpunt, keerpunt van de, de eerste hel, nacht, de eerste helft van de nacht en de tweede, ze moeten dan op dat moment wakker zijn en bezig bezighouden met Torah. Dan roepen zij dat wel al, dat de man op en dat. De man wordt dan weer opgetrokken door de Gabriel, door de engelen, de, op, de, op zijn vleugels. Ja. En dat gaat naar de Malgoed. En de Malgoed verkrijgt dan de stem van de Bina. En tegelijkertijd ook de man die zij naar, naar boven doen opbrengen. En dat gaat allemaal ook naar beneden. En dan uh, verkrijgt de, de, de, de dien van de malgoed, of dien die wat meegetrokken wordt naar boven, die wordt dan de heilige dien, en dat daalt weer ook naar de die mannen, naar de rechtvaardigen die, die, die, die dan op dat moment hebben geleerd. En uh, dat gaat naar hen toe, en dat zoals hij ons vertelde boven in de regel 8, en dat deze heilige dien dan rust dan over die, over de sitra Achra, en macht voor Israël, wordt macht Rachamim macht barmhartigheid geeft barmhartigheid over Israël. 26. We hinee, as, zie hier, dan, jots et, jots have it, dan komt er een vuur van de Gabriël uit, vuur is gevoora. De kracht als vuur. 27. U maat ele cholat En komt tot alle hanen die in deze wereld zijn. Shehem chinata djinim. Welke hanen, let op, zijn aspect van djinim. 28. Sheba, sheba halal, au lama, let op, welke hanen zijn. De geniem die in de ruimte zijn van deze wereld. We moeten natuurlijk niet denken over de hanen, die, die dan arme hanen, die dat, die dat allemaal kraaien. Dat is natuurlijk ook, alles is verbonden, zoals boven en beneden. Maar op dat alleen dat wij een referentiekader moeten zien. Maar de hanen die hij zegt, die in onze wereld zijn, in de ruimte van onze wereld zijn, dat zijn de geniem. We kolam, kor, im, bahai behaikol. En allemaal kraaien zij. Alleen maar door deze stem. 29. Hanjem te, hanim tak. Welke stem is verzoet. Door de eigenschap van barmhartigheid van de bina. Dus dat is het kraaien van de hanen. Dat wij moeten dan daarbij denken. Als je hoort de kraaien. Han, de haan kraaien vroeg in de ochtend dan betekent dat dat is de stem die, die, die de haan heeft verkregen deze stem daarvoor had hij niet gekraaid ja? in de eerste helft van de nacht kraaien ze niet maar na, vanaf, de, vanaf dat moment kraaien ze wel en dat is dan betekent dat de stem is verkregen betekent de goed verkregen de stem verzoet wordt door de rachamim, door de barmhartigheid, binnenuit barmhartigheid, en daardoor gaan ze dat krijgen. Dat betekent dat het nieuw in de wereld is, barmhartigheid is nieuw, uh, heeft zich dus, um, manifesteert zich de barmhartigheid nieuw in de wereld. Nou, oh, jongens, waarom moeten wij nu slapen, als het ware? Barmhartigheid is nu wakker, het is nu aangewakkerd, moeten wij dan ook wakker zijn, en de barmhartigheid ontvangen. Dat is eigenlijk de boodschap. De boodschap ook dat de kraai, dat de haan kraait. Ah, kraai. Kraai, ook bestaat ook kraai. Nee, maar de haan kraait. Zie je dat? De, de haan kraait. Ha, cry. Interessant is that, ook in het Nederlands. Ik kijk nu, kom bij mij op. Dat De haan kraait. Hij zegt ons, de haan is eigenlijk een dien. En dan kraaien, zo zwaard, ja? Kraaien, die kraait. Mm -hmm. dit was kraaien, ook de, de, de, de kraaien, ook. Kraaien, ook. Oké, oh. okay, maar dat is niet, maar de hand kraait, kraait. En interessant is dat de kraaien heeft dezelfde stam als, als Kore. Als in het ebreus hebben we ook Kore, korim, Kore en dan in het Nederlands hebben we ook kraa, Kraaien, Kraaien. Kraai, dus kara, precies dezelfde uh, stam van het werkwoord is dat, zoals wat we leren hier um, Korim, zie je, kor kar ka, twee, twee medeklinkers Koef en res dertig um, boven שבחינת הכל שהיא הדין של המלכות דלים קרקולום די יש תריכל כבר אינה שולטת במחצית הלילה השנייה ומקומה לקח הכל דבינה שעל ידי זה קריאת דרי התרנגולים לעולם דעולם הזה חבל דחוי יאונסת het is steeds moeilijk. Het is natuurlijk zoveel beelden. En, uh, maar altijd nooit ver verliezen uit je, uit je uh, zicht. Dat waar draait het om? Draait het om die stegen van de man. En dat hem al goed verkreeg. Op dat moment verkreeg. Uh, Barghamim. Barmhartigheid. Dertig. boven Op de manier behiinat acolsh i 1 dat dit aspect stem dat din is van de malchut de regel 1 de linker kolom kwari nasholet pomachit lailashnya heerst niet meer op de in de tweede helft van de nacht de regel 2, omikom en haar plaats is nu ingenomen door de stem van de Bina. Dus niet de stem van de Malchut heerst die din is en die dan uh, met de klipoot verbonden is. Maar in de tweede helft van de nacht heerst al nu de stem van de Bina. Oftewel de Malchut van de Bina en die is barmhartig Shalidéze moré, dat daardoor. dat. shalidéze, dat dat. leert. Kriata Targolim, dat dat. leren wij van het kraaien van de hanen. in deze wereld. Punt. Natuurlijk is het ook ingesteld in onze wereld. ook zo'n verschijnsel dat. De Hanen, kraaien, dat het ons, om ons geestelijk ook in aan te wakkeren, dat wij bewust worden van dit, dat moment, weer een moment dat uh, het leven weer binnenkomt, het leven van een barmhartigheid al zich manifesteert in de wereld. Drie. Ja, de barfhartigheid manifesteert dat is juist wat ik wat moeten we, ja dat is ook wat je ziet bijvoorbeeld had ik al wel eens gezegd dat uh, overal in de wereld als, men weet niet van deze zoger, men weet niet hoe dat zit in de helal met de krachten maar als men uh, iemand terechtstelt terechtstellingen Allerlei vormen van terechtstellingen, ophangingen, ophangen of uh, door een peloton uh, dood. Ge, in welke vorm van dood maken door een, uh, ja, door een door macht of weet ik wel, door een uh, rechtbank bijvoorbeeld, via de rechtbank, uh, wordt uitgevoerd vroeg in de ochtend vroeg, zo vroeg in de ochtend, want zelfs de grote boeven, zelfs de, weet je, die, die die dat, die dat doen die, weet je, die, de uitvoerende eh? mm -hmm. zeggen, zelfs uh, iedereen is natuurlijk voelt dat het wel, dat men kan, zelfs dat zelfs zeggen die beroep hebben. Uh, om dat te doen. Dat ze, ook zij willen graag dat doen, op het moment wanneer geen dien is. Weet je? Want dan, dan moeten ze allemaal dan naar een psychiater, en nog, nog eriger, weet je? dan is het, krijgen ze problemen. Maar vroeg in de ochtend, dan worden ze, wordt, het, wordt het aan hen als het ware verzoet, het moment. Dat, dat kunnen ze dan doen zonder, zonder uh, vrijheid te betrachten. De vrijheid, de onnodige vrijheden hebben ze dan, besparen ze zichzelf. En dat is echt interessant. Drie na de punt. We zijn kan Tarngola Karey Fir vier, o Gedin Palgot, Laila Mamas. Kikola Tarnagol, romes Schekwarnit, Kabel, Kola Binaila, Malhut, Kanal, Zes. Winjinsashaas, mamash Nikudat, Achat, Zeifen, ham Shemimena, Mathil, Palga, Delayla, Shehu, Tov, Bli, Arak, Lal, Kanal. We zechomerkan, dat is wat hij zegt hier in de zoger, in onze zoger. Tarnagola Karei, de han kreit Hoe kijkt vier en, de, en dan is dat dat werkelijk de middernacht? Ik hoor het er want de stem van de han, vijf romes zingt erop dat uh, erop dat, uh, dat de stem van de bina is al. Is door de Malchut al ontvangen, zoals boven gezegd wordt. De Regel 6 Weimt zijn het bleek, dus she dat het zo, dat dan is het dat werkelijk de punt van de middernacht, 7, van, van, van, van, van, van, van, van waar van dan, dus van, de, van welke punt van de middernacht begint al de laila de helft van de nacht zo goed of welke het goede is absoluut zonder helemaal zonder kwaad, zoals boven gezegd kijk, als wij dat geleerd als wij dat leren ja, ik, natuurlijk, wij hebben de in niet meer om dat te doen maar als wij zouden wel steeds dat kunnen toepassen, op welke manier dan ook, dat wij weten dat de middernacht is, maar het slaat niet alleen op de middernacht. Wat wij leren nu, het slaat niet, niet alleen op, slaat op de middernacht. In elke toestand hebben wij ook deze, ja, deze verhouding van malgoed. Gij wel? Dus in elke toestand hebben wij de toestand van malgoed, die twee punten heeft. Eigenlijk hebben wij in elke toestand, in onze toestand wanneer wij correcties doen, hebben wij ook te maken met, die, met de malgoed met twee punten. ...van de eerste helft... ...en de tweede helft van de balgoed. We hoeven niet te wachten op de nacht. Het is niet alleen, slaat niet alleen... ...op een nacht, de nacht... ...de nachttoestand. Uh, maar altijd wanneer de... ...wanneer de dien zich manifesteert... ...en dat kan bij ons... Uh, ...overdag uh, ook gebeuren... ...in onze toestand wanneer wij... ...een correctie doen in de linkerlijn... ...of oh, wanneer wij in de linkerlijn zitten. Dan hebben we hebben ook twee... twee twee punten, en wij moeten dan weten dat wij op deze manier we moeten komen tot de tweede punt, de tweede helft van de malgoed doorwerken en onszelf moeten we brengen de malgoed naar de tweede helft van de malgoed, dat is de nacht en dan ontvangt die malgoed dan de stem van die bina, oftewel verbindt zichzelf met de malgoed van de bina, en ontvangt dan de barmhartigheid, dat is de eerste fase van de correctie.